Verder uh, is er morgen ook al uh, racen op het circuit. En wel de Winter Endurance. We gaan voetballen. SV Zandvoort speelt thuis tegen Overbos. En daarvoor is natuurlijk onze enige echte voetbalverslaggever Joop van Es aanwezig. Dus na half drie schakelen we daar live naar over. Ja, en als je een windje mee hebt, dan uh, krijg je het wel makkelijk volgens mij. Dan krijg je van die Edwin van der Sar uitrappen. Ja, dat wel, heb ik er de, de van, de, van de keeper het goal, goal, goal in. Goal in he? <laughs> Helemaal goed. En het laatste uur uh, kijken we even vooruit op het uh, ABN Ambro tennistoernooi. Wat gaat beginnen. En natuurlijk uh, naar het Nederlands elftal. wat aanstaande woensdag een oefen tegen Oostenrijk. En voor de rest hebben we natuurlijk weer veel muziek. Ja, ik zat vanmorgen naar uh, Goedemorgen Zoon voor te luisteren... ...hadden ze het nog even over Raadje Plaatje. Ja, waar wij... Uh, de Raadje Plaatje van de afgelopen week gaan we uiteraard nog even op terugkomen. Ik heb hier trouwens de volledige playlist van, uh, dat van Raadje dus Plaatje. Ze verwachten ook dat wij erop terugkomen vanmiddag. Muzikaal dus dat gaan we, muzikaal. gaan we gewoon doen. Maar eerst even wat andere muziek. Hè? Dit zijn de Alessi Brothers. Oh, Laurie...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 ja. Hij heeft een leuk plaatje, deze van VOF De Gunst en Suzanne. Ik ben stapelgek gek op jou. Dan voor de Alessie Brothers en uh, oh Lori Echt een uh, plaatje voor uh, raadje plaatje eigenlijk, Albertje. Uh, voor volgend jaar, hè? Voor volgend jaar, dus uh, Rob als je luistert. Ik hoop trouwens dat ze de datum een beetje op, op tijdig uh, vaststellen, want dan... Uh, ja, dan kan doen, dat kan jij ook meedoen, wou ik zeggen. Ja, want we gaan volgend jaar natuurlijk tegenaan, hè? Oké, okay, ja, CFM uh, gaat weer winnen. Gaat weer in de aanval. Het is niet allemaal take 3 hè, voor take 5. <laughs> nee, nee, nee, nee, zo, zo zijn we niet geboren.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 perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly away.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 Ja, mijn collega Albert-Jan Vos kreeg meteen alweer Cine in vakantie bij het horen van de platform van Frank Sinatra. En come fly with me. Nou, we namen een vlucht richting Amerika tezamen met Kim Wild en The Kids in America. Even half drie, hoogtijd voor het weerbericht. Hier is Albert-Jan Vos. Ja, net als gisteren is het ook vandaag erg onstuimig. Want er waait aan zee een, nog steeds een stormachtige zuidwesterkracht 8.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 Ik zag op thuisdag, TV. Ik denk, nou, leuk plaatje. Binnenkort Gevenderdijsdag, ja. Kijk, Con mi canción, yo te contaré que las cosas bellas de la vida Só okay. okay. poder passar tudo a De lekkere Spaanse klanken van Belle langs langskomen bij CFM. Dat was Jolai Jolé. En erachteraan deze van Michael Jackson en Bidits. We gaan over naar het voetbal. We hebben verbinding met Joop Fernes. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag Joop. Heel erg winderig. Maar dat merk je waarschijnlijk zelf in het centrum ook van de Zandvoort. Heel erg winderig sportpartij. Ja, en wie heeft er weer een beetje bij, Joop? Op dit moment Zandvoort. Kijk. Ik denk gunstig is. Ik vind namelijk dat je beter tegen de wind in kan spelen. Uh, als je dan echt goed kan voetballen, dan hou je namelijk de bal laag en heel kort. Uh, maar op dit moment speelt Zandvoort met de wind in de rug. een vrij stevige wind. Dat weten we ondertussen. De Windkracht uh, volgens mij is Zuidwest 8. Dat is toch pittig. En we hebben het over de wedstrijd tussen SV Zandvoort en Overbos. Een wedstrijd die uh, voor twee uh, uh, dingen heel erg belangrijk is.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 en als deze wedstrijd gewonnen wordt, dan hebben ze het nog maar twee te doen. En dan, dan kunnen ze gewoon een, een periode kunnen ze binnenhalen. En dat is erg belangrijk voor eventueel een, een, een, een, een, een, een nou, je wordt helemaal gek hier over mij. Maar oh, goed, uh, Vooralsnog, uh, we hebben een kwartier gespeeld, zo'n beetje. Zandvoort uh, uh, heeft uh, een, een klein kansje gehad, Overbos nog helemaal niet. En, uh, ja, Sanford is niet helemaal compleet. Want uh, Boy de Vet is ziek geworden. Helaas, die was donderdag nog wel uh, beter of goed eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Maar die is niet meer aanwezig. Uh, nog steeds is uh, um, Remco Ronde niet aanwezig. Die is nog steeds geblesseerd. En uh, dus moet bijvoorbeeld een Sander Hittinger, uh, een van de, de assistenten van Pieter Keur. Die uh, heeft zich beschikbaar gesteld om als ze nodig mocht zijn...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 held down anymore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 Blew, and chairs were smashed into. There was blood and a single gunshot, but just two shot. Who?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 Het Amerikaanse internetconcern AOL koopt de populaire nieuwssite site en weblog The Huffington Post voor 315 miljoen dollar. De Huffington Post werd vijf jaar geleden opgericht. De progressieve site wordt algemeen beschouwd als een van de machtigste weblogs ter wereld. Onder andere Barack Obama en Hillary Clinton hebben er columns voor geschreven. De aankoop van de site moet AOL dagelijks miljoenen extra bezoekers opleveren. En dan het weer. Van het zuidoosten uit eerst enkele opklaringen. Vanmiddag overal bewolkt en zacht. Maxima 7 tot 11 graden. Zuidwestenwind neemt toe aan de noordkust tot hard. Bij de Wadden tijdelijk tot stormachtig. En vanavond vanuit het westen regen. Dit was het NOS-journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.